Deurjen Boekraat met het NOS Journal. D66-leider Sigrid Kaag wil mensen die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. meer toegang geven tot het openbare leven. Daarvoor moet een vaccinatiebewijs worden ingevoerd, vindt ze. Kaag vindt het niet terecht dat gevaccineerde mensen moeten wachten met leven. tot iedereen is gevaccineerd. Binnen de Europese Unie lopen al gesprekken over een vaccinatiepaspoort. Demissionair premier Rutte heeft namens Nederland gezegd. geen principiële bezwaren te hebben. Dankzij een avondklokkencontrole is vannacht in Breda een ontvoerde man bevrijd. Boa's hielden rond middernacht een auto aan met vier mannen erin. De inzittenden gedroegen zich verdacht en waren mogelijk onder invloed van drugs waarop de politie erbij werd gehaald. De agenten legden een verband met een ontvoeringszaak waarover kort daarvoor een melding was binnengekomen. Een van de vier mannen bleek inderdaad de ontvoerde persoon te zijn. De andere drie, alle twintiger, zijn aangehouden. Op verschillende pleinen en in parken in en bij het centrum van Amsterdam is het opnieuw te druk, zegt de gemeente. Die roept mensen op om daar niet meer naartoe te gaan en een andere, rustige plek uit te kiezen. Voor de derde dag op rij is ook het Vondelpark afgesloten vanwege te grote drukte. In andere gemeenten lijkt het vandaag mee te vallen met de drukte. De wielerwedstrijd Omloop het Nieuwsblad is gewonnen door de Italiaan Davide Ballerini. De koers geldt als opening van het Vlaamse wielerseizoen. De 26-jarige ballerini was na 200 kilometer de snelste in de eindsprint. De Brit Jake Stewart werd tweede voor de Belgse van Marken. Bij de vrouwen was er een Nederlandse winnaar. Anna van der Breggen bleef het achtervolgende peloton ruimschoots voor. Het weer, de kans op mist en laaghangende bewolking neemt snel toe. En de temperatuur daalt naar 0 tot 2 graden. Morgen blijft het op veel plaatsen grijs. Hier en daar ook wat zon en het wordt 6 tot 12 graden.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 Was it just me? Was it just you? Ja, heerlijk nummer, nieuwe van, uh, van Dao Bob. Eh, ja. Eh, eh, eh. ja, welkom bij het tweede uur van uh, entertainment for You. Het is uh, inmiddels uh, zeven minuten over de klokken van zes. En we gaan eventjes uh, richting uh, de Spaanse kust. En dat doen we met uh, Julio Iglesias en. Por poco de tu amor. Blijf er lekker bij, want uh, we gaan nog wat mensen bellen natuurlijk. Sowieso uh, de zijklein van Beb en Bert, als het goed is. Gaan we gaan ieder geval ons best doen. Tot entertainer van u, tot de klokjes van 8 uur, zo is het. Nunca pude imaginar que por un beso. tu llegara a cambiar así mi vida. Conocerte trastorno mi pensamiento, y yo apenas lo creía. No he podido descansar con tu recuerdo.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 Voor een poco de tu amor, por un poco de tu van por un trozo de tu vida, mijn mente de handen van mijn hart, de handen van mijn hart, de van de handen van mijn hart, de handen van mijn hart, de handen ja, ja nou, nou, dat is nou precies wat ik bedoel. Dan hoor je deze muziek en dan kan uh, ja, je gewoon niet. Nee. Meer muziek, meer variatie. Met Entertainment for You. Gorry Konings en druk je live tegen dat van mij. Echter bij... Blijf tegen dat van mij. Zeker als je koud hebt. Ja, Corrie Konings was dit. En dat allemaal hier uh, vanaf uh, de Tolweg hieraan. Mijn naam is Fred hey. Goedenavond. Heb je gegeten? En uh, dat het uh, u wel mogen bekomen. En zit je te eten? Nou, eet smakelijk. En wij gaan naar uh, Roy Donders. En uh, de stylist van het zuiden. Wil je wel ja met mij? Wil je wel met mij? Ja. Ja, gezellig, Fred. Zeker. Blijf erbij. Tot acht uur, entertainer voor jou. near your back. Ik wil je nu, ik wil je, geef je aan me over. Wil je wel met mij, ik wil wel met jou, alles tot de morgen komt. Ja, dat was hij dan. De Stijl is uit Zuider, Rooidonders. En wil je wel met mij, huh, Bert? Ja, daar zijn we. Wat ben je we. nou? Hallo moet je? <laughs> Even met mij doen. Want Betty is nog niet thuis. Die zit we naar de vriendinnetje van het doen. Ja, doe maar, joh. God, jongens. We, doe maar. we waren er niet. voor Twee weken waren we er Twee weken, hè? En ik, ik verzorgde alles gedaan. Ik begrijp het. <laughs> met, met hoge sirenen zaten ze achter ons aan. Ik dacht, wat wordt dat? Ja. <laughs> ja, jongens. Nou, dat kan gebeuren. Eerste keer ik, hadden we notabene, hadden we die eters. En ik zeg, nou, Fred gaat straks bellen. ...van ZFM, zo'n so voet. Uh, dus ik heb die telefoon op, op de tafel liggen. En ik ga maar voor de belt, die gozer nou niet. Ga ik kijken, stond het ding uit. Ik dacht nou, dat zou lekker ja, en... worden. <lacht> en dan weet ik erop, ik was, ik, waren we naar onze beste klanten, die hadden ons uitgenodigd... Eh, ...vaste klanten van ons om eens een hapje te komen eten. Dus daar gingen we naartoe, naar Woerden. Ben ik mijn telefoon vergeten? Nou, dat zal lekker worden, zeg. Dus, ja, jongens, jullie moesten het even twee weken zonder ons tellen, maar we, we zijn er weer. Zonder de Zijklijn. Wel, ja dat, is, ja, dat is goed kunnen. <laughs> is goed voor het verlangen, zeg ik altijd. Ja, dan. toch? Hey, maar, eh, uh, ja. Wat, uh, wat hebben jullie nog beleefd uh, de afgelopen ja, dan uh, twee ja, weken? Ja, ja, twee weken, ja, jongen, jongen, ik moet eventjes diep graven, weet je. Twee weken, ik, op, ik leef op de dag. Wat dat betreft. Ja. Moet je vandaag de dag, weet je. Ja, ja maar ik bedoel, eh, ik neem aan dat jullie al het uh, nieuws hebben kunnen volgen. He, de, ja. Net zoals de avondklok, wel, niet, wel. Ja, dan... jongen, hou op. We hadden vrienden hier op bezoek in de nou jongens, vanavond kunnen we lekker blazen En die bleven. En toen gingen ze later gingen ze kijken. Toen bleek dus Staan. Dat ze heel goed uit ja. ja, toen moesten ze toch nog naar huis. <laughs> toen moesten ze nog naar huis, ja. Nou ja, het is allemaal gelukt. Ze hebben geen print gekregen. Maar wat een gedoe, hè Fred. Ja. Jongen, jongen. Er wordt toch iedere keer. Ik heb echt het gevoel dat jullie keer een wortel gaan houden. Je moest toch eventjes, samen toch eventjes alles even verdragen. Ja. Als je het weet, ben je, ben je weer twee weken verder en dan zit je met allerlei toestanden. Tot verdorie. Zeg. Ja. ja dat maar, goed maar, doen, nee, maar weet je hoe dat komt, Bert? Ik denk dat het ja. gewoon is dat. dat, dat wel als niet. We, we, ja, nee, we doen het wel, we doen het niet. We doen ja. het. Mensen weten niet meer waar ze aan toe zijn. En, en ja, dat is het ook. Die, die, die politiek, ja, die, die, die, die doen maar wat. En ja. weet je, ze zeggen wel dat ze weten wat ze doen. Maar ja, nee. ik, eh, dat dat, ja, dat trek ik hier echt in twijfel. Ik heb er niet veel productie meer in, hoor. In die gasten. Echt iets. Nee, nee, want uh, iedereen zegt maar wat tegenwoordig. En uh, ja. ja, tegenwoordig is iedereen uh, viroloog en, en weet ik het veel. Ja. Ja, en iedereen ja. weet het, weet het vanavond, beter. Weet je, ja. de Kamer, de oppositie, welke oppositie? Ze loopt allemaal met z'n allen dezelfde richting op. Er is niemand die kritisch is. Nee, dat nee, nee. Dat nee. het niet. Weet nee. je, er zijn tegenwoordig genoeg dingetjes dat je denkt van nou, ja, klopt dat wel jongens? Gaat het wel goed? Ik zeg, ik zeg toevallig vandaag toch, zeg ik iets daar... Weet je, van een, een, een haasarts. Die zei van, nou ik, ik, ik ga je wel vaccineren hoor. Maar dan moet je eventjes dit uh, lezen en even tekenen. Ja, dat wilden ze niet. Ja, maar ik begrijp het ja. wel. Want uh, uh, de regering is niet uh, aansprakelijk. Degene die je vaccineert is aansprakelijk. Ja. Oh, uh. <laughs> ja, nou ja, dat, zo, zo is het wel. Hè. Kijk, uh, ja. je, je bent in alle tijden zelf aansprakelijk. Doe je het wel, doe je het niet. Zo is het, Ja. Ja, en uh, ja, ja. kijk, en een andere keer zeggen van, joh, dat moet je doen. Ja, ja. Nou, je, ik, vind het, ik word er zo moe van, weet je, weet je het, dat je gewoon komt als je eventjes het tegengelaat laat horen, weet je, je denkt eventjes wat anders dan de, dan de, dan de mainstream, zoals dat de tegenwoordig heet, dan ben je opeens een complotdenker. Nou, <laughs> dat is een wappie. Dat die zich, hij, Ja, en, en, en alle complotdenkers, kijken. ja, en alle complotdenkers die, die op YouTube een kanaal, die worden eraf gehaald. Ja, dat klopt toch? Dat nog, toch, ja. Nou ja. Uh, ja. Nee, hoor, ik zet toch wel achter. Kijk, jongen, toen kreeg ik een berichtje van een of andere Duitse advocaat, dokter uh, Reiner Filmis. Uh, ik ja, nou volg mij maar. <laughs> die man die dat die hele gedoe van uh, de v VW destijds, weet je, met die, uh, dat corrupte gedoe, rond die, uh, die, die uitstoot wat niet klopte bij die auto's, en dat heeft hij aan de kaak gesteld, dat heeft hij gewonnen. En ook de Duitse bank, de Duitse bank, weet je en ook. Nou, de Duitse bank, ja. En die man, die is advocaat in Duitsland. En, uh, en ook in Amerika. Want hij zit voor de helft van het jaar zit hij daar en de helft van het jaar zit hij in Duitsland. En, uh, en, en die man, die, die, die is dus bezig met een soort, ja, een soort Nuremberg uh, uh, uh, gebeuren weer, weet je. Van... Ja, ja. Om, ...om de boel op te zetten met, met allemaal juristen en advocaten over de hele wereld want Ja, er is natuurlijk tegenwoordig, er is zoveel informatie... ...dat je echt... echt, echt, echt, echt ...Mexico, Mexico-stad... ...dat zeiden ze ook in Mexico. Ja. Eh, daar hebben ze de mensen die besmet waren, hebben ze ivermectine gegeven. Nou, als je ziet hoe die cijfers naar beneden gaan... nou ...en hier, als je het erover hebt... ...dan, dan, dan denk je van, je bent koekoek, -koek, je, je bent gek, dat kan niet... Nou ja, ik ben graag te gaan homen van. Nou, je... Ik weet wel welk liefde jij straks moet gaan draaien, volgens mij. Ja, je... gezellig, Fred. Hey. Dat is een. <laughs> <laughs> maar het is toch zo, vet? Daar ja. zegt dit, dan zich dat. En het is best wel lastig. En dan hoor ik ook mensen, en dat ben ik in mijn familie ook, want dat hoor je ook. Hè. Het is toch ook raar. Dan krijg je opeens die zegt, die zit helemaal op die richting. En zodra je een beetje over dat zegt, dan ben je op het beeld, moet je oh, eruit kijken. Want uh, ja, dan ben je een negatief. Ik zeg, jongens, ja. haal dat toch eventjes wat verder dan je neus al lang is. Haal het toch op zich? <laughs> ah, toch niet, uh, nou ja, weet je wat ik nou altijd zo geinig vind, uh, Bert? Nou. We hebben, we hebben de gewone uh, COVID-19. Ja. Maar dan hebben we ook nog een Afrikaanse, een Braziliaanse. En uh, ja. ik zit te wachten wanneer die Belgische komt en die Franse. Ja. <laughs> Die Belgen zijn het vergeten. je het spreekt je Frans en weet je niet... Ja, ja, ja. Het zal lekker zijn, hè? Dat ja, toch? Gewoon dat je eventjes de talen erbij krijgt, weet je? Ja, dat je je gewoon alle talen spreekt gelijk. Ja, zoiets. Dan nemen we nog een coronaatje erop. Ja, maar dan ga je een andere taal spreken. Ja, dat is ook niet zo. Ja, het is wel waar je zegt, Ja. Die is het gewoon... En dat zeg... Dan heb je ook eigenlijk gewoon... heb je al de hele... De de de pak je eigenlijk. Want ja, dat ding dat... Hij muteert gewoon de hele tijd. Ja, natuurlijk. Het virus is gezond. Nee, maar het is... Het is eigenlijk een logische reactie. Laat ik het zo zeggen. Hè, ja, woon je in uh, noem maar wat Argentinië. Ja, dan zou je daar uh, de, de Argentijnse variatie hebben. En waarom? Ja. Omdat uh, ieder land heeft zijn eigen leefgewoontes. Ja. Ja, en, en dat muteert. En dat breng je over op de een naar de ja. ander. En dat blijft muteren en dat blijft muteren. Dat, dat ja. verdwijnt nooit. Dus die mutatie Jij blijft altijd. Als jij nou lekker in de, in, in de vaccin zit, dan heb je een nou goede handel te pakken, vet. Ja. <hijne> ja, kom, kom jij eens in de hente dan? Ja, nou, als ik hem al zie, ga hij <hijne> ja, ik tegen. Ja ja. nou, ik ga al een gekheid voor Stokkie. Ik laat laatst ook dat bij bij Bip, Nou, Beb. vorig jaar waren wij nog in Curaçao. Begin dit jaar, of dat jaar. En het, uh, ik denk niet meer dat wij ergens komen, schat. Want uh, ik ga niet uh, zo'n kappie op en ik ga niet me laten prikken. Nou, dan ja, nou kun je niet meer vliegen ook. Dit is het einde oefening. Ja. Dan blijven we wel lekker thuis. Of dan gaan we gewoon in Nederland gaan, een beetje rondjes rijden. Zoiets. Ja, of, of ja. we gaan gewoon op de e-bike. Ja, dan, <lacht> die kan ook nog. <lacht> <lacht> ja, nee, die gaat er uh, natuurlijk slechts weer in. Die gaat er volgende week weer in. Dat is wel lekker mooi weer eens, of zo. Ja, toch? <lacht> jong heb je genoten nog, Fred, van het mooie weer? Over het weer gesproken? Uh, gedeeltelijk, uh, best, Gedeeltelijk. Want, uh, ja, Zo, ja. Hoe kwam dat, Fred? Ja, de rest moet je werken natuurlijk. Hè? Ja, dat is waar. Dat is waar. Nou, we hebben er heerlijk van genoten ook. En, nou, dat is het weer. Uh, voetbal, heb je nog voetballen gezien van de week? Uh, eigenlijk niet, eerlijk gezegd. Nee, ik heb het wel uh, uh, een klein beetje gevolgd. Ik natuurlijk wel, Amsterdam, dan moet je ja. naar Ajax staken. Dus uh, ze hebben gewonnen, dus ik ben weer, we zijn weer een stapje. Ja, zover so, so so, so heb ik het wel begrepen, ja. We <tied> hebben weer gehad, we hebben voetballen gehad, missen we nog wat, zeg. Ja, uh, een sneeuw hebben we ook gehad, ijs. Nee. <tied> oh, heb jij nog een schaats trouwens? Ik niet, nee, ik, uh, ik, ik waag me er niet meer aan, Bert. Ik hou wel ja, al liever alles heel. Ik heb erop gestaan, met Beppie niet, die wilde niet. Die zat de bank te vallen. Maar ik heb het toch gedaan, hoor. Dus, ja? uh, op de gracht was hartstikke een leuk jongen. Komt ja, uh, uh, ik, uh, ik ken het wel, hoor. Uh, ik ik heb er niet. Uh, nee, ik, heb er schaats, uh, ik heb ze toen uh, afgezorde uh, weggedaan en uh, ja, eigenlijk nooit meer uh, aangeschaft en aangekeken. Dit is wel het begin van de oude of Dit wat je. <laughs> <laughs> Dat moet je weer opleggen. Nou, ja. Ik, ik, ik, hou, uh, ik hou de boter liever heel, uh, Bert. Ja, nee, daar heb je ook wel gelijk in. Dat is natuurlijk ook zo. Maar ja, goed, wat je. Ik, uh, ik, uh, ik dacht, ik wil er toch nog eventjes op staan. Ik ben niet vrees op lang gegaan, maar ik ben wel even bij beetje schaars. Dat is een leuk. Dus, ja. Uh, maar ja, goed. Uh, ja, over het, uh, het gebeuren van vandaag de dag. met die. Met die met rare avondklok, dan moet je eerlijk zeggen, weet je, ik kom op dit moment, kijk vroeger natuurlijk wel, zeg ik vroeger, moet je nagaan. Weet je, toen het café <laughs> nog open was, ja. toen was ik natuurlijk wel na negen, dan was ik, uh, liep ik nog op straat. Ja, klopt. Ja. Vandaag de dag helemaal niet. Ik word echt een oude lul wat dat betreft. Ik zit maar binnen. Ja, tenminste, ik ga niet na negen en nog de straat op, dus daar ben ik niet zoveel van. Nou, laten we in ieder geval maar, hopen dus, dat we een oude lul worden, toch? Ja, dat zeker wel. Maar ja, goed, uh, ik, ik wil niet ver, ver, ver, verstoffen, weet je, maar dat doe je wel. Ja, die, wel, nee. Met, met, met dit soort uh, ja. uh, regels die je om je oren krijgt. Je mag dit niet, je mag dat niet, je mag zus niet maar je zoon niet. Zeg nog maar. een filmpje voor, van de vorige week ook. Er een uh, oude kerel van mijn leeftijd, die werd gewoon een beetje in de boeien geslagen. In zijn vrouw die werd uh, neergeknald in de busje. Ja, terecht. Dat <lacht> maar, ja, echt waar, was het ernaar? Ja. ja, ja, maar dat is, die, de, ja. De, het is, het, is, het is vandaag de dag, uh, ja. een rare, uh, rare situaties allemaal. Ja, ja. zo is het. Ja, ik bedoel... Uh, ja. jongen, ik zet, hem, zet hem straks weer op. En lieve mensen, uh, ja, ik blijf het zeggen, hou het hoofd koel en het hart warm. Want dat is het meest belangrijke, op de vierkante meter. Ja. Dus kunnen we er weinig aan doen. En uh, ja, blijf gewoon lief voor elkaar en vooral voor jezelf ook, wat dat betreft. Denk je wel? ja. En dan zijn we nog wel volgende week weer, Fred. Zo wie is het. Is wat wat, is een... uh, uh, die moet er ook bij. En wat gaan we doen, denk je? Ja, nu. Je weet het niet, van, je draaien van ons. je weet het toch? Je weet het je, niet. Je, je weet het allemaal niet. Je weet het niet, jongen. Voor je het weet, ja, heb je van alles en je laat hangen. Nou, kunnen de mensen wel luisteren? Het zijn leuke koeplatten, je lacht je te barsten. Ja, ja weet, je wat, weet je wat het grootste probleem is? Nou. Ik, eh, ik heb hem niet bij de hand. Ik heb hem niet bij de hand. Wat ben je nou van hem bij de hand? Heb je hem niet bij de hand? Oh, je moet hem even zoeken. Ja, we hebben hem, kijk. kant van, waar nou. sta jij? Ja, we hebben hem, hoor. Ja, hè? 30 ik had je... Ja, goed zeg. Ja. Goed. goed, En dan zeggen we weer, aju. Ja. Hé, hey, bed je? Groetjes en een goed weekend. En dan de groetjes aan Bert, de Beppi natuurlijk. Ik zal het eitje doen jongen. Oh. Oké. Okay. Hoi! Maar op dat, dat vond ze toch wat na. En op een dag ze had wat jeuk, dacht zij. Ik ga naar vuur, maar was de buurman eenmaal binnenboord? Stond daar ineens. Amatroosje voor deur. jeu. Foutje. Het kan ook allemaal nog net en tikje anders zijn. En je weet het niet, je weet het niet. Het is maar hoe jij jezelf ziet. De buurman, een beroepslebiel, las ooit een naar bericht: een overledingsadvertentie met initialen van zijn nicht. Totdat die weken later nog steeds geslagen uit het lood.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 allemaal. Een stalder, een antiek hangertje zal je bedoelen. Je oh, weet het niet, je weet het niet. Het kan nog ja. allemaal net ja. dit tikkie anders zijn. Nee, ja, je weet het niet, je ja. weet het niet. Het is wel net hoe jij het zelf ziet. Ja. Als je alles van tevoren ja. is, dat geeft toch een Ja, en was de lol zelf snel Kennissen. Even prettig, verrepte handig zou je bedoelen, hè? Wat dacht je ervan als je de bingo kon voorspellen? Albert, in wat een Wouterstaat loterij! We lopen binnen! Yeah. Ja, je weet het niet, je weet het niet. Het kan nog allemaal met een dikke jan zijn. En je weet het niet, je weet het niet. Het is maar net hoe jij jezelf ziet. En je weet het niet. Je weet het niet, het kan ook allemaal net een tikje anders zijn. Ja, je weet het niet, je, je weet, weet, weet het niet, het is maar net hoe jij het zelf ziet. Ja of niet? Jawel. Ja toch, ja toch. We ja. ja. waren zo'n dan, Bep en Bert, en. Uh, ja, je weet het niet allemaal. Nee, we gaan uh, naar Brace en hij hebben het over Leugenaar. Weet! Brace. En had het over leugenaar en zo dadelijk gaan we nog eventjes bellen. En nemen we even, ja, even. telefonisch contact met Hart Hans Barker. Ja, Hans Barker, ik ken niet eens meer praten. En uh, ja, tot uh, die tijd gaan we eventjes luisteren naar Helemaal Hollands en Duizend Sterren. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio, radio, radio. Welkom bij jou nummer één. ZFM, Zandvoort met Entertainment for You. Als kleine jongen bij jou aan de hand.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 Dat was hij dan. Helemaal Hollands en duizend sterren en, en natuurlijk zoals ik al zei, we hebben iemand aan de telefoon. Hans Bakker, een hele goede avond. Ja, goedenavond. avond. Hé, hey, goede avond. Ja, nou, uh, natuurlijk vanwege jouw nieuwe single. Ja. Zij zijn mijn grootste geluk. Ja, dat klopt. Ja. Ja, en da da daar bedoel je mijn familie, uh, kinderen? Uh. Uh, mijn kinderen. Ik heb twee zoontjes en uh, ik had altijd wel in de planning zitten om een liedje voor mijn kinderen te maken. Ja. En uh, ik vond het nu uh, eigenlijk de gepaste tijd om zo'n liedje uit te brengen. Oké, okay, want uh, ze zijn inmiddels hoe oud? Uh, de oudste is vijf en de jongste is uh, net één geweest. Ah, oké. Okay. Dus ja, ze dus kunnen dan, uh, tenminste de jongste, die, die, die krijgt er dan een beetje mee, denk ik. Hè? Ja, de oudste krijgt een beetje mee, ja. ja. ja oké. Okay. Ja, de jongste helemaal nog niet? Nee, nee. Die, die, die kijken zo van: nou, wat is dit? <laughs> ja. Ja. Nou goed, dat, uh, dat is een, uh, een dingetje voor later. Ja, daarom. Hey, en uh, ja, wat, wat uh, hoe, hoe gaat het met die single? Uh, wordt die wel goed opgepakt? Uh. Uh, ja, op zich wel. Bij de radiostations uh, is hij een paar keer uh, de, de schijf van de week geweest, zeg maar. Ja. En uh, daar krijg ik heel veel positieve reacties <laughs> op. En uh, bij ons uit de buurt ook. Uh, hij wordt op de radio wel veel gebraaid en uh, ja. de mensen uit de buurt vinden hem leuk, dus uh, ja. Ja, nou ja, het is, het is ook een klein beetje, hè, dat je toch ook wel een, een nummer dat je zeg maar, op kunt dragen aan je eigen kinderen, hè, over het algemeen. Ja, in principe wel, ja. ja. Dus, uh, ja nee, dat, dus ik begrijp dat hij dan uh, ja, toch wel goed opgepakt wordt. Ja. En, en uh, heb jij nog wat, uh, wat, wat hoe, hoe ben je hier op het idee gekomen eigenlijk? Uh, eh, kwam er iemand op je pad die zei van... joh... Eh, zou dat niet leuk zijn? Of? Uh, nee, ik heb, dat altijd, ik, had, ik heb het eigenlijk... een beetje ja, zelf bedacht. Ik heb het altijd al gewild voor mijn kinderen. Ja. Maar nooit echt... Uh, nou, wat ik net zei, de gepaste tijd ervoor gevonden. En in de coronatijd... wordt er toch niet heel veel... Uh, liedjes uitgebracht. Alhoewel de laatste tijd best wel veel... Uh, ja, uitgebracht wordt. Ja. En wat er uitgebracht wordt... Uh, vind ik eigenlijk meer, uh, meer de, de belletkant op gaan, allemaal. Ja. En uh, daarom uh, dat ik er ook voor gekozen heb om uh, zo'n liedje nu uit te brengen. Ja, ja, ja want de, de belletkant, ja, dat, uh, dat is inderdaad, uh, dat heeft toch een beetje met uh, deze tijd te maken, want ja, eh, de en dat soort dingen, ja, uh, in de feesttint en uh, noem maar op, uh, ja, dat is er allemaal niet bij. Nee. Dus nee. vandaar dat, uh, ja, uh, toch ja. wel wat, wat andere nummers krijg die... Uh, ja, eigenlijk eh, toch wel richting eh, het draaien van de radio wordt gemaakt en eh, dat soort dingen. Ja, ja inderdaad. Hey, en eh, heb je, zijn er nog nieuwe ideeën? Leggen die op de plank? Of eh, ben je nog ergens mee bezig waarvan je zegt van... nou, die wil ik eh, in het voorjaar of eh, van de zomer uit gaan brengen? Uh, de planning is eigenlijk... Uh... ...om van de zomer wel een uh, zomersliedje te gaan maken. Ja. Maar dat is een beetje afhankelijk uh, van de corona of de kroegjes weer open gaan en uh, zulke dingetjes. Ja, ja. Ja. ja, heel logisch. En dat zijn dan wel de feestnummers waar je het over hebt? Uh, ja, ja, ik wil ja, ja. eigenlijk uh, echt een mooie, mooie uh, zomers liedje maken, echt een feestlied. Ja, maar ja. zeg ik al, moeten de kroegjes eigenlijk wel last zijn natuurlijk. Ja, ja of, in de, of in de buitenlucht in ieder geval een, een podium ja, hey, ja, dat, ja. Uh, dat soort dingen. ja, ja. En uh, ja, waar kunnen mensen jou vinden of volgen? Um, in principe op mijn Facebook heet ik Hans Bakker. en uh, Daar kunnen ze me volgen. Daar post ik uh, elke keer wel wat op over, over muziek. Okay. Ik ga een keer live dat ik een paar zing, zulke dingetjes. Ja. En op mijn Instagram Hans Bakker 1993 ben ik ook te vinden. Oké. Okay. En, en doe jij nog iets met, met livestreams? Op uh, YouTube of uh, dergelijke? Uh, ja in principe op YouTube ja kunnen ze hem ook vinden ja oh, oké okay. en uh, Spotify natuurlijk ja nee, goed nee maar ik, ik bedoel echt livestreams dat, dat je wat nummers uh, zingt voor de camera zeg maar zware uh, nee dat doe ik echt uh, dan ga ik wel eens live ja echt live op Facebook dat doe ik wel eens ja oké oh, oké okay. okay, wel op Facebook ja oh, oké okay. ik denk dat je hem uh, aan mag onderen Hans nou dat gaan we doen hier is Hans Bakker met zij zijn mijn grootste geluk Hey, Dank je wel, Hans. Ja, jullie ook bedankt. Graag gedaan en uh, ja tot de volgende single. Oké, okay, ik kom, kom. Hey, goed weekend. Okay. Hoi hoi. Kom ik s'avonds thuis na een lange dag, liggen ze al in hun bedjes. Ik haal ze lief door hun haren en kus ze zacht. Hun dekentjes die leg ik recht. De ochtend komt al snel, ik hoor geroep. Papa, speel jij met ons mee? Ik ben nog wel een beetje moe. Maar natuurlijk zeg ik dan geen nee. Zij zijn mijn grootste geluk. Ik rood op mijn leven. Dat ik hun papa ben, dat maakt me trots. Ik zou ze alles willen geven. Zij zijn mijn grootste geluk. En de liefde die ik geef. Oneindig, oprecht, zo puur en echt. lang ik leef. Ik weg, Hoe zal het zijn? Hoe komen ze later terecht? Geniet van de momenten, nu zijn ze nog klein. De tijd vliegt, dat is wat men zegt. Dus gaan we weer op pad, het maakt me blij. We stoeien en lachen ons gek. Geluk zit in kleine dingetjes.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 Recht, zo puur en echt, zo lang ik leef.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 Entertainment for You. We zijn er bijna de eindstreep. De klokjes van 7 uur. Maar eerst nog een paar nummertjes. En dat allemaal vanaf de tolweg. Goedenavond, mijn naam is Withei. Heij. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie.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 She's dead, look what it Alsjeblieft op mij! Wachten alsjeblieft op mij. U luistert naar Entertainment for You: Zomer op je radio: Was hij dan Wilfred Ballet. En waar ben je nu? Nog één plaatje van de Lexington Band en Dobro Danille Wetjesloof. Kroatië. Oh. Een lekkere, lekkere zomerse piet. Helaas, ja, het programma is alweer ten einde. Maar het blijft er nog heel eventjes bij hoor. Poszla u mooi grad, a si, kosi, gooi o nich danaos, wie pasi, s'ta su owe godinę, bez mene ti doniem. nieme. Każes żywot die je baas, podda i masz klience kola, i we wik sta, a zal i na ten as mij Samtoon, najlepsze frona najveći sjaar. Dobroda, ni jij lekker lekker zwo. Ho, wo, jij stertsono, lekker ziwie, wo. si dobro wil u Si dobroje, si. Dobroda, ni jij Ja, bij deze neem ik gelijk afscheid van u. Dit waren weer uh, twee uurtjes entertainers voor u. En uh, natuurlijk uh, ja, hoop ik u gewoon weer volgende week te horen. Dit was de lengste tomband. Dit Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken en uh, ja, hopelijk tot volgende week. Fijn weekend, doei, bye. Tot zover het ritme van ZFN Via de kabel op 104.5.